met het nos 2022 Servië heeft een belangrijke stap gezet naar het lidmaatschap van de Wat de Europese Commissie betreft mag het land kandidaat lidstaat worden. Het advies van de Commissie geldt als beloning voor de uitlevering van Radko Madic en Goran Hazic aan het joegoslavië in Den Haag. Een datum voor het begin van de besprekingen is nog niet genoemd. Eerst moet Servië de relatie met Kosovo verbeteren. Lidstaten moeten wel nog stemmen over de kandidatuur van Servië. Minister Kamp wil zogenoemd bijstandstoerisme aanpakken. Als iemand een bijstandsuitkering aanvraagt en de gemeente twijfelt of het illegaal in Nederland is... ...moet de gemeente dat voortaan eerst controleren bij de IND. Nu geven gemeenten meestal eerst een uitkering en pas daarna controleert de IND verblijfstitel. Het kabinet wil de nieuwe werkwijze volgend jaar invoeren. Kamp komt met zijn maatregelen aan oproep van de gemeente Vaals. Die luidde eerder dit jaar de noodklok. Volgens de gemeente komen migranten geregeld naar Vaals om daar een goedkope woning te... En bijstand aan te vragen. Staatssecretaris Asma erkent dat zijn voorganger Van Gil de Tweede Kamer in 2006 onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over de Ode Pan. Asma zegt er wel bij dat Van Gil dat niet bewust heeft gedaan.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 Het weer bewolkt en regenachtig. Temperatuur 12 graden in het noordoosten en een graad of 17 in het zuiden. Morgen zon en vrijwel overal droog. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan file op de A4 naar Den Haag. Daar staat bij Roelevaartsveen 4 kilometer na een ongeluk en er is één reis ook afgesloten. Op de A20 richting Gouda staat 2 kilometer bij Moordrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 twee weken vakantie te hebben gehad, is hij er weer. Onze enige echte Ruud Jansen. Rut, goedemiddag! Was je er weer? Oh, hij is hey, nog steeds oh, op vakantie. <laughs> hij zit nog in de vakantiestemming. Ja, nou. Uh, Met dit weer. Uh, maar dit uh, weer uh, is in de vakantiestemming, gauw weg hoor. <laughs> ja! Tjonge, ja. jonge zeg. Sinds ik terug ben er niks anders als, ge als regen gehad. Ach, godverdamme. Ja. Maar heb je een lekkere vakantie gehad? Ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad. Hoeveel graden? Uh, elke dag 26. Gemiddeld hè? In de dag wat warm. En elke dag een straks eentje. En uh, strand, uh, nou, het hotel stond aan het strand, dus uh, nou, dat is uh, ideaal, man. Nou, je bent lekker bruin geworden, dus dat scheelt dan. Ja, he. ja, het is wel zo weer afgeregeld. <laughs> <wel> <laughs> kan je daar genoeg uh, was toen je het Vorige week had je geen uitzendingen. Waar zat je, Was zat je, waar zat je? Ik uh, zat lekker uh, in mijn velletje. Uh, nou, eh. Nee, ik was vorige week lekker thuisgebleven. Ik kon de headset niet vinden. Oh. Dus ik kon het niet alleen doen, helaas. Nee. En ik had geen uh, partner. Oh, en die week ervoor keurige memorial aan QB. Ja, dat was mooi. Dat Met was... Albert-Jan Vos. Dat heb ik gehoord. Ja. Hartelijk dank aan Albert-Jan. En was uh, zeer de moeite waard om naar te luisteren. Ik heb... Uh... Ik heb niet aangeluisterd hoor, want... Uh, maar uh, niet, ik heb dat uh, later thuis teruggehoord. Maar is wel leuk. Goed, we gaan weer door met de Een nieuw seizoen. Een nieuwe serie gaan we weer doen. En, seizoen. Uh, hè? Nieuw seizoen. Ja, natuurlijk. Twee weken eruit geweest, nieuw seizoen. Ik kan altijd veel hoor. Je moet het toch een naam breven. Wat een kleine zomerstop. Ja, wat een kleine zomerstop. In de, we zijn er in maar de... één week uit geweest hoor. Ja, dat weet ik. Maar goed, maakt niet uit. Ik was er twee weken uit. Ja. Heerlijk. Goed, nou uh, leuk dat we er weer zijn. En leuk dat we weer uh, lekkere muziek gaan draaien vandaag. En uh, wat hebben wij allemaal meegenomen, dames en heren? Ik heb uh, meegenomen voor u een hele erg beschadigde LP. Maar ik vond de muziek erop toch lekker dat, dat we die tikken en die krassen maar voor lief moeten nemen. Maar ja, daarvoor is het ook viniel natuurlijk. Ja. Uh, een prachtige LP van de band Three Dog Night. Amerikaanse band die in 1968 ongeveer begon. En heel wat albums ze hebben 21 top 10 noteringen gehad in Amerika. Ze hebben een flink zootje albums gemaakt en ze draaien nog steeds. Zij het niet meer misschien niet in de bezetting, maar in deze plaat gemaakt werd, maar ze zijn nog steeds actief, ze nemen nog steeds plaat op en ze treden ook nog steeds op. Uh, grote hits van, uh, van of Night uh, Mama Told Me That To Come, dat zal u misschien wel iets zeggen, het staat niet op deze plaat trouwens. En, uh, en verder uh, Joy To The World, dat is ook een van hun grote knallers. Uh, wat wij vandaag gaan draaien is hun zevende album alweer uit 1971. Nou, kan je nagaan, als dus je in 68 begint uh, op het opnemen En je hebt in 1971 uh, al uit. 7 LP's gemaakt Dat is aardig wat uh, Dat zou bijna de productie van de Beatles gaan even naren Die hebben de 14 gemaakt in 7 jaar Dus 2 per jaar ongeveer uh, Maar goed, Beatles hebben we het straks weer over um, We gaan uh, van dit album Dat heet Harmony En uh, daar, staan een aantal, uh, daar staan drie hits Van, uh, van de band op Um, en het eerste nummer, dat is eigenlijk een beetje een leugentje. Als ik de titel aankondig. Want dat is natuurlijk niet waar, want ik zat twee weken geleden in Spanje. Maar het eerste nummer, dat heet Never Been to Spain. En dat is niet waar. Maar goed, hey. dat was wel een van de grote hits van het album. Die is in van... uh, Amerika op, uh, in de top 10 op nummer 5 geëindigd, hè? Ja. Dat was een, uh, ja, die band heeft echt aardig ja? wat ik heb al van hits gehad. Goed, er zijn een aantal mooie liedjes die u van deze LP Harmony gaat horen. En de tikjes en de crashes moeten we er even voor lief nemen. Ik uh, vond het toch te mooi om het u te onthouden. Dus we gaan beginnen met Never Been to Spain. Here's Three Dark Night. Well, I never been to Spain. But I kind of like the music. See, the ladies are insane there. And they show no how to use. Zo, oh, dat was hem. De Never Been to Spain van het uh, fantastische uh, album um, Harmony van Three Dog Night. Je bent dus uit Amerika en daar komt nog wel meer informatie. Maar wat we verder nog hebben, ik heb ook voor u meegenomen Tchekhoff. Uh, die prachtige musical die door uh, Robert Long geschreven is onder andere. Uh, prachtig dubbel LP. Daar zullen we straks wat hoogtepunten uit gaan draaien natuurlijk gedurende dit programma. En ik heb voor u meegenomen vandaag uit 1969 de originele Tommy. Van The Hoe, natuurlijk. Um, een, een spraakmakend werk. The Hoe was eigenlijk uh, de eerste. die, um, die, het, uh, die ja, het, het, het. Het instituut rockopera. Uh, nou, er waren er wel meer geweest al voor die tijd, maar dat, dat kreeg toch niet officieel die naam. Uh, Tommy was eigenlijk de eerste plaat. Die, of de eerste. Het eerste stuk dat. Uh, dat hij namelijk ook opera kreeg. Het verhaal gaat over een dood, doof, blind en stom jongetje. Dus de, de, de, doof, stom, blind jongetje moet je eigenlijk zeggen. En uh, die, uh, die dus uh, ja, helemaal te gek is. Uh, ondanks dat hij doof, uh, doof, stom en blind is. Die uh, geweldig overweg kan met een flipperkast. Dat is het, uh, het verhaal. En uh, ze krijgen hem, maar uiteindelijk via allerlei trucjes krijgen ze hem weer uh, sprekend. Omdat er een uh, soort barrière in zijn hoofd zat. Omdat hij een keer iets ernstigs gezien had, ik dacht dat het was dat, hij, dat zijn moeder vermoord werd, of zijn vader, weet ik veel, of dat hij in ieder geval een moord zag, waardoor hij op dat moment dus helemaal blokkeerde. Um, een prachtig verhaal dus, en uh, het hele verhaal is geschreven door Pete Townsend, de, de gitarist van The Who, met bijdrage van Sonny Boy Williams, en, uh, de blues gigant. Verder, en, uh, zit ook een stuk van Keith Moon in, en er zit ook een stuk in van John Entwistle, uh, de andere leden van The Who dus. Uh, prachtig stuk. En daar zijn natuurlijk gigantisch veel hits uit voortgekomen. Uh, legendarisch is ook de vertolking die de Hoer ervan gegeven heeft uh, uh, tijdens het Woodstock Festival. Waar zij een groot aantal delen van het stuk gespeeld hebben. En ze hebben hem ook wel eens integraal live uitgevoerd. Ik dacht zelfs een keer in het concertgebouw in Amsterdam. Uh, hebben ze hem ook eens een keertje helemaal live gespeeld. De Hoer was op dat moment natuurlijk wel al wat serieuzer. Niet meer de malle capriolen van uh, drumstellen, de zaal in trappen en gitaren in elkaar slaan aan, want dat gebeurt al niet meer zo erg. Het was echt een heel serieus en vooral fantastisch werk van uh, Pete Townsend. Uh, spraakmakend en trendzettend, mag je wel zeggen. We gaan ervan draaien. Uh, een aantal stukken natuurlijk, we kunnen niet de hele rock opera draaien. Dat, dat zou wel eens leuk zijn om dat te doen, maar dat kan natuurlijk niet, want we hebben geen tijd voor. Dus, beginnen we met de Overture from Tommy de Goel. didn't come home, his unborn child will never know him. Believe him, miss him with a number of men, don't expect to see him again. Uh, de hele verhaallijn uh, is natuurlijk al uh, schitterend uh, van uh, Tommy. Uh, want het, is, uh, het, het gaat natuurlijk over het feit dat uh, Mrs. Walker in die... Uh, uh, oh, nee, het gaat eerst over Captain Walker en die... Uh, die... Oké, okay, nou, dat is... Uh, Dames en heren. De stoptrein naar Tommy... <laughs> de stoptrein naar de Twee Eerste Wereldoorlog ja. is reeds vertrokken Captain Walker was de vader van Tommy maar die zou hij nooit meer kennen want die werd als vermist opgegeven in de Eerste, in de eerste Wereldoorlog en uiteindelijk in 1921 uh, duikt de man toch weer op en uh, de, dan ontdekt hij dat zijn vrouw, Mrs. Walker, dus intussen een andere liefde heeft gevonden. En dat kan hij dus niet hebben, dus wordt die man die wordt dus vermoord. En Tommy die ziet dat allemaal, die ziet dat allemaal gebeuren. En er wordt dus tegen hem gezegd dat hij nooit iets gezien heeft, nooit iets gehoord heeft en er nooit bij aanwezig is geweest. Nou, dat neemt Tommy dus erg letterlijk. En vandaar dat hij dus inderdaad doofstom en blind is. Nou, dat, uh, dat is een blokkade. Hij is het niet echt, maar het is een soort blokkade en dat, dat, zo werkt dat. Zo ging dat, dat was de overture... Uh, direct erachteraan het prachtige nummer... It's a Boy, Mrs. Walker. De hoeders, Tommy. U gaat er nog meer van horen de komende twee uur. We hebben nog een musical meegenomen. Uh, van een heel ander kaliber. Mag je wel zeggen. En uh, dat is een musical die geschreven is... Uh, voornamelijk door Robert Long. En Jan met... Gerrit, Bob Arendt, Leverman. Ja, ja, oké. dat weet hij echt. Ik. Ja, dat weet ik. Maar <laughs> wij kennen hem allemaal als uh, Robert, Robert Long. Long. En laten we het daar maar op houden. Robert Long, allang niet meer onder ons helaas, een man die verantwoordelijk is voor heel erg veel mooie Nederlandstalige muziek. Ook uh, wel af en toe een beetje leef, uh, lekker, lekker tegen de schenen schoppende uh, Nederlandstalige muziek, want hij was niet bepaald, uh, hij was uh, van af en toe wat grove taal, niet echt vies. En uh, dat, uh, maar zijn muziek was altijd fantastisch en zijn teksten natuurlijk ook. Uh, diverse prachtige albums gemaakt en Tsjechov was eigenlijk een, een heel mooi verhaal over die bekende uh, Russische schrijver Tsjechov, natuurlijk. En alweer staan we op het station, wat de gezelligheid Ik ga nou, dat dingen uitleggen. Ding uitzetten De stoptrein naar Anton Tjechhoff Vertrekt over enkele seconden oh, Dat zal best Ja, dat is waar Herhaling De stoptrein <laughs> naar Anton Tjechhoff Vertrekt over Goed, enkele aan deze musical, seconden Aan deze musical De, de teksten zijn voornamelijk uh, geschreven Door uh, de productie is van, uh, van uh, Robert Long en Koos Mark wat deze LP betreft. Verder uh, muziek is geschreven door Robert Long. De tekst van de musical is uh, van Dimitri Frenkel Frank. Ook heel bekend. Uh, die heeft een musical geschreven, het verhaal. Dus, zal ik maar zeggen, de liedteksten zijn dan weer van Robert Long. en Dimitri Frankel Frank. en alle arrangement, arrangementen zijn van Koos Mark. Uh, aan de musical werd door een aantal uh, grote mensen meegewerkt. Dan moet ik even de hoes openslaan, dan kan ik u dat even vertellen. Want dat is natuurlijk interessant om dat uh, te weten, wie we er allemaal aan meegedaan hebben. Um, de rolverdeling was als volgt Robert Long zelf was uh, Tjechhoff Rob de Nijs was uh, Gorky Simone Kleinsma doet er ook aan mee Die uh, was Lika Martine Bijl was Masha, Jasperina de Jong doet er ook aan mee Dat was Olga André van de Heuvel was Tolstoy Dan hadden we Gerard Cox die was uh, Suvornim Corrie Konings doet er zelfs aan mee ja, Corrie doet er aan mee Corrie Konings was het dienstmeisje Nou dat past wel bij uh, Robert Pol was uh, Potapengo Potapenko, en hij, omdat Robert, uh, Robert Paul natuurlijk fantastisch imitator was en heel veel goede stemmetjes kon nadoen, deed hij ook heel wat verschillende stemmen. En Dimitri Frenkel-Frank had zelf ook nog een rolletje, die was namelijk Stanislavski. En dan hadden we tenslotte nog Johan Ooms, en dat was De Sensor. Dus uh, een uh, keur aan goede Nederlandse teksten. Het bekendste nummer uit de musical is natuurlijk Vanmorgen Vloog ze nog. En dat gaat u ook zeker horen. Want dat vind ik zelf ook nog steeds. Wat ook wel leuk is om te vertellen. Je hebt daar nou die mooie rolverdeling gezegd. Een paar jaar later kwam het op het podium. Ja, en toen. Eh, Wou, een... Robert Long wouden dus niet eraan meedoen. Nee, dat werd Boudewijn de Groot. Ja. Dat, dat was, en dat was een glansrol van Boudewijn de Groot. De man had nog nooit geacteerd of in een musical gestaan. En dat, uh, dat gebeurde toen wel. En daar heeft hij uh, heel hoog hoog mee gegooid. Want het was, was een fantastische presentatie, uh, van, uh, prestatie van uh, meneer uh, de Groot. Dus uh, Boudewijn de Groot vervulde toen later dus. De hoofdrol in dezezelfde. in de podiumversie hiervan. De plaatversie de, deed Robert Longtjeghoff. En op de podiumversie was het Badewijn de Groot. Ja. We gaan beginnen met de Pushkin-prijs. Rusland, Rusland, wat een werelddeel Rusland, artistiek en cultureel Rusland is een paradijs Leven Rusland, leven de Pushkin prijs En laat het Westen nog maken al zacht en trots op nietsjes zijn en sjees weer en op al die leren. Nu zijn ze rustig toch als achterlijk en dom. Maar onze grote schrijvers zullen links van als een bom. Ik ben in 1860 in Taganrog geboren. Een kleine stad in Zuid-Rusland. Mijn grootvader was nog lijfeigener en mijn vader had een kruidenierswinkel. Hij was zeer godsdienstig en sloeg mij en mijn broertjes dus vaak. <coughs> Pardon, een kleine verkoudheid, het is niets. Ik ging naar het gymnasium terwijl mijn vader failliet ging en naar Moskou vluchtte. Na mijn eindexamen studeerde ik daar medicijnen en begon te schrijven. ...trappige verhaaltjes in tijdschriften... ...om geld te verdienen voor mijn familie. In 1882 schreef ik 56 stukjes. In 1883 meer dan 130... ...en in 1884 werd ik arts. Langzamerhand ging ik minder schrijven, maar beter. En nu, in 1888... ...heb ik zowaar de Pushkinprijs prijs gekregen. En ik kan net als Lord Byron zeggen... ...op een ochtend werd ik wakker... En merkte dat ik beroemd was. De Pushkin-prijs. Uh, uit de musical Tchehov. Dus geschreven door Robert Long. En in dit geval. Uh... Hoorden nu hem ook. En ik hoorde ook alle andere medewerkenden die aan deze musical meegedaan hebben. Want dit was het Ensemble, om het zomaar eens te zeggen. Goed, nou, we gaan weer door naar de Dog Night. We hebben vandaag geen daar lopen, ondanks dat ik dat wel had aangekondigd, maar dat hebben we niet. Want Maurice is vergeten zijn stikje mee te nemen. En ik ben vergeten de sneeuw mee te nemen. Ja, dus goed, hè? Dat goed, ja, je moet altijd weer even erin komen hè, als je zo bezig bent. Maar goed, dat is dus niet. Three Dog Night dus, van het album Harmony uit 1971. De zevende plaat van dit gezelschap. En ik zei het al, ze zijn nog steeds actief. Ze nemen ook nog steeds plaat op. En ze toeren ook nog steeds. Um, een lekkere band was het wel. Het was een beetje, ja, een beetje muziek toch wel. Aan de ene kant, toch ja, echt wel rhythm and blues. En een beetje gospelachtig. En, en uh, uh, uh, gewoon een lekkere, een lekkere band. Ik vond het altijd heerlijke muziek om naar te luisteren. Het volgende nummer, wat we van hun gaan draaien, heet My Impersonal Life. Three Dog Night. The sun bleeds ben met uh, heel veel nummer 1 hits. Of nummer 1 is het niet. Maar in ieder geval top 10 hits. En er waren er zeker wel 21. Het was echt een, een topband in die tijd. En uh, op deze LP speelde mee Mike Alsup. Die uh, zeg ik het nou goed? Ja. Mike Alsup. Elsup. Gitaar. Uh, Jimmy Greenspoon deed de keyboards. Uh, Dan, uh, Danny Hutton deed vocals. Chuck Negron deed ook vocals. Um, Joe Shermie, zal je dat wel uitspreken, was de bassist. Floyd Sneed was de drummer. En Corey Wells deed ook vocals. Zaten dus drie mensen die uh, lead vocals konden zingen. Fantastische band, ik zei het al, uh, met... Uh, wat uh, toch wel een beetje gospel invloeden erin. En uh, ze hebben ook nog samengewerkt onder andere met Brian Wilson. Een tijdje in, in, in de periode voordat ze eigenlijk echt bekend werden. En uh, nou, het was gewoon een, een hele lekkere band. Three Dog Night dus. Van het album Harmony. En daarvan draaiden wij My Impersonal Life. Geproduceerd is dit album door Richard Pollodor. En de engineer, de man die... De, de, was Bill Cooper. De man die dus... Uh, uh, ja... Door, <laughs> Dat ja, zeg het eens. De man die dus de techniek deed, hè? de knopjes en zo. Never Been to Spain, wat we het eerste draaiden. Dat haalde de onze hoogste positie, de vijfde plaats uh, in de hitrate. En uh, verder stond er ook nog die Old Fashioned Love Song. Dat was ook nog een uh, grote hit uh, van, van deze band. En uh, die werd zelfs de vierde. Of vier werd dat, haalde die. Nou, die komt straks. Die gaat u dus nog horen. En we gaan nu weer over naar The Who. De Hoe. Die prachtige. Wie? De Hoe. Die prachtige pop -opera. We hebben hem al eens eerder gedraaid. zei Maurice. Ja, die dacht Maar dat klopt. Dat was die remake. Met onder andere uh, Tina Turner en Ringo Starr en zo. Mensen die daaraan meededen. Maar uh, dit is echt de, de originele uh, pop-opera, rock -opera van de uh, Hoe. Met alleen maar de Hoe en ook niemand anders. Um, nou, het verhaal hebben we al een beetje proberen te vertellen. In 1921 komt dus Captain Walker opnieuw thuis en die ontdekt dat zijn uh, vrouw een ander liefje heeft. En die wordt dus door hem en zijn vrouw vermoord. En daardoor, uh, dat een Tommy ziet dat, want het gebeurde vlak voor zijn ogen. En ze werd hem dus verteld dat hij uh, niets zag, niets hoorde en... Er niet bij was. En dat wierp dus een blokkade op bij Tommy, waardoor hij dus inderdaad deaf, dumb en blind was. Um, we gaan daar nu van draaien. Een nummer dat even kijken, dan moet ik even weer op de hoes kijken, want ik geloof dat ik dat goed zeg. Ja. 1921. Ja, 1921. Dat gaan we, dat gaan we draaien. 1921. De hoe.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 You didn't I see it, you won't see nothing, see nothing. no one Never in your life you I never know. heard it How said, said it all seems it. without any proof You didn't I hear it. it, you didn't I see it. it You never heard it. heard it, not I a word, it. word of it You won't see nothing I to know. no one never, never tell a soul what you know is the truth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 What about the boy 1921? Het, uh, waar, het jaar waarin Captain Walker dus thuiskomt. Omdat hij uh, gedacht was dat hij, dat hij dood was tijdens de wereld, Eerste Wereldoorlog. Maar hij kwam dus terug. Kwamen kwam er dus achter dat zijn vrouw uh, een ander had. En hij vermoordde hem. Of, hij, uh, die hem, hij, nou ja, of andersom. Dat uh, blijkt later uit het verhaal. Of zij vermoorden hem. Ja. Dat blijkt later nog wel uit het verhaal. Maar in ieder geval Tommy is daardoor helemaal getraumatiseerd. Want hij mag niks, hij mag niks zeggen. Hij, mag niks, hij heeft niks gehoord en hij was er niet. En daarom werd hij dus doof stom. Juist. Tommy dus. En van deze rockopera gaan we naar de musical Tjechhoff. Robert Long schreef de liedteksten en de muziek. Samen met Dimitri Frenkel-Frank die het uh, verhaal schreef. Beide heren die uh, heel veel grote dingen hebben geschreven. zijn helaas niet meer onder ons. Ook Dimitri Frenkel-Frank niet. En Robert Long helaas dus ook al niet meer. Het is jammer dat zulke mensen er niet meer zijn. Maar deze musical was wel een meesterwerk... en zoals we dat al eerder vertelden... er is ook een podiumversie van gemaakt later. Robert Long had geen zin om daar de hoofdrol in te spelen... Want die vond zich geen acteur. En daarom werd die eer gegund aan Boudewijn de Groot. En die heeft daar uh, een fantastische presentatie, prestatie mee uh, neergezet. We gaan een nummer draaien gezongen door Rob De Nijs. Want die uh, speelt op de LP, althans, de rol van Gorky... En hij heeft het nietje gezongen, dat heet... Het is jammer voor de rijken. Het is jammer voor de rijken... maar het roer moet maar eens om. De toestand is meer dan barbaars. De rijken steeds rijker... De armen steeds armer en zelfs het eenvoudigste voedsel is schaars. Maar dat lappen de rijken gewoon aan hun baas. Die houden het volk liever dom en daarom gooi ik dus een bom. In een prachtige salons praten intellectuelen over wat er moet gebeuren En hoe het nu verder moet over de revolutie, de vooruitgang samen delen Ze blijken alleen maar met woorden te spelen Ze zeggen het helder en goed Maar niemand van hen die wat doet De geheime politie smoort elke kritiek en ligt overal op de loer. De arbeiders slapen met vrouwen en kinderen in de fabriek, s'nachts gewoon op de vloer. En dat is nog heilig, want menen boer is uitgeput, hongerig, ziek. Geplukt door de zaar en zijn kliek. En in hun prachtige salons praten intellectuelen over wat er moet gebeuren. Discussies in overvloed over de revolutie, de vooruitgang samen delen. Ze blijken alleen maar met woorden te spelen. Ze zeggen het helder en goed. Maar niemand van hem die wat doet Als ik zelf zou moeten kiezen Wierp ik bommen van een soort Dat diep in de hersenen dringt. Maar zonder een scherf, zonder dood en verderf, maar een bom die veel harder en langer weer klinkt. Verhalen en boeken, dus bommen van inkt die overal worden gehoord. De machtige bom van het woord. muziek En uh, ook natuurlijk weer gezongen door, uh, door uh, Rob de Nijs. Uh, Robert Long... oh, het is weer weg zie ik nu. Jammer. Uh, Robert Long was, een, uh, ja, was geboren in Utrecht. En hij woonde later in het uh, dorpje Ederveen. En uh, dat was allemaal niet zo prettig. Want hij en zijn gescheiden moeder kwamen daar regelmatig in aanvaring... met de orthodox-protestantse gemeenschap daar. Hij uh, begon... Uh, uh, als als Engelse, Engelstalige zanger En uh, zijn bekendste werk In de tijd was natuurlijk met de band Gloria Waar hij de grote hit uh, The Last Seven Days mee had uh, Dat is ook de enige grote hit glaubt, Die ze gehad hebben Daarna ging hij weg bij uh, Gloria En werd de band omgedoopt tot Unit Gloria Met als liedzangeres Bonnie Sinclair Robert Longmey begon toen Onder zijn definitieve artiestennaam Nog wat uh, Engelstalige dingen Maar dat, uh, dat lukte allemaal niet zo erg en zijn grote klap kwam natuurlijk in 1974 toen hij overstapte naar het Nederlandstalige repertoire met maatschappijkritische eh, teksten en zo. En eh, bekend voorbeeld daarvan was natuurlijk eh, de LP Vroeger of Later. En daar stonden echt wel wat juweeltjes op. Ik noem u bijvoorbeeld Kalverliefde eh, Mien onder andere, waarin hij eh, het prachtige verhaal zingt van een kerel die... Eh, nou ja, zo'n figuur die op zaterdag alleen maar de auto was en uh, die overal kritiek op heeft en uh, die, die vindt dat uh, een autoweg mag dwars door een bos heen aangelegd worden en zo, dat, dat was allemaal geen probleem. Ging dat liedje over jou? Ja. Nee, want ik heet geen min. Oh, sorry. Maar goed, oké. Okay. Uh, deze opmerking heeft u niet gehoord, dames en heren. Uh, <laughs> en uh, daar, uh, kwam, daar stond natuurlijk ook het uh, prachtige lied Jezus Red op. En dat, uh, dat zorgde er natuurlijk voor dat hij gelijk door heel christelijk Nederland in uh, de ban werd gedaan. Want liedjes dat kon je natuurlijk niet zingen. Want uh, <laughs> het was een duidelijke aanklacht, met name ook tegen de paus, natuurlijk. Um, en daar zei hij echt wel waarheden over. Eigenlijk uh, net zo mooi als uh, Wim Kahn. Uh, die... Uh... Wat zei hij ook weer? Oh ja, hij die door zijn orgaan slechts pist, heeft streeds voor duizenden beslist. <laughs> dat ging dus over de, over de pauze. En dat was eigenlijk net zo'n net zo harde opmerking als Wim Khan natuurlijk in die tijd had. Die zei van als je niet als je de sport niet behoeft, moet je ook niet met de spelregels bemoeien. Dat is een klassieke uitspraak klassieke van Wim Khan. En die staat nog vandaar levendig bij. Goed, Chekhov was dus een musical en uh, met allemaal prachtige muziek en ook prachtige mensen die daaraan meededen. En u gaat daar nog meer van horen de komende tijd. Um, we gaan door weer naar Three Dog Night, hè? Ja, daar ja. ja, zijn we aan toe. Uh, een nummer dat geschreven is door Paul Williams. En het, heet, en het is van Paul Williams ook een hit geweest, maar ook van Three Dog Night. Uh, en het heet Just an Old Fashioned Love Song. Kent het waarschijnlijk nog wel, want het is een van de grootste hits geweest voor deze band Freedom Night. Just an old-fashioned love song. Ja. ja, toch? Ja, komt ie. Ja. Just to know, that's a love song playing on the radio. And wrapped around the music is the sound of someone promising they'll never go. Tenderness and feeling that we've come to know. Love Song van de uh, Three Dog Night. Um, nou, we gaan verder natuurlijk met de hoe, dames en heren. En... Um Daarvan gaan wij een nummer draaien. Dat heet Amazing Journey. En dat zit gekoppeld aan Sparks. Dat is bijna zes minuten, maar dat maakt niet uit. Tommy's onderbewustzijn onthult zichzelf tegenover hem... als een lange onbekende gekleed in een zilverachtig gewaad... met een gouden eh, vloerlange baard. Het visioen van hem lanceert hem in een spirituele reis... door zijn binnenste... waarin hij eh, leert alle fysieke gevoelens als muziek te interpreteren. Nou... Dat wordt hem dan. Um, de Hoe. Prachtige plaat. Uh, Sparks and, of Amazing Journey. Gekoppeld aan Sparks. Juist. In a quiet vibration land Strange as it seems His musical dreams Ain't quite so bad Mooi. Nou, even een stijl tikkie, dan kan hij nog even door. 1, 2. Dit ben Nou ja, let u even niet op hem, let hem er even op bij, dames en heren. Het uh, jammer is een tikken, wist ik niet. Dat is toch wel jammer, hoor. He? Maar goed, dat was toch zo wat afgelopen. Dat was dus, toch afgelopen. Was toch afgelopen. Uh, Tommy, dus Racing uh, Journey en uh, Sparks. En sorry voor het tikje, daar kon we helaas niets aan doen. Dat wisten uh, we Dat is het mooie, dat is van LP's. He? Ja, dan kan, dan kan dat gewoon. Dan kan dat gewoon. Ja, dat ja, klopt. Dat is waar. Gelukkig wel. Ja, leuk is dat. En dat betekent dat het eerste uur er alweer op zit. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Ehm. Um, Regent het nog? Ja, het regent nog steeds. Het steeds niet. houdt niet op met regenen. Nee. Straks maar gaan naar huis, ging Ik ging gauw achter de, de, de deuren en gewoon lekker warm thuis in een kamertje zitten. Want ik ga... Ja, en je kan tegenwoordig in Beverwijk ook teksttelevisie ontvangen op het digitale kanaal 950 van Ziggo. Oh, wat leuk. Ja, leuk hè. Goh. Niet alleen in Beverwijk, maar heel regio Eimond. Zo. Nou, Als je Ziggo digitale televisie. Nou, nou, we zullen eens kijken. Ja. Interessant. Tot na het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.